Goedemorgen, ik ben Duket Eertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je in Italië? Houd dan je corona-app bij de hand. In het land gelden vanaf vandaag strengere regels met de groene pas, zoals ze hem daar vertaald noemen. Bij binnenplekken zoals restaurants, zwembaden en musea moet je kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of negatief bent getest. En dat geldt ook in treinen en vliegtuigen. En kom je terug van een Italiaanse vakantie, ook dan moet je een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien... Italië is namelijk vanaf nu geel op de Europese vakantiekaart. Op de Olympische Spelen zijn twee Wit-Russische officials weggestuurd. De organisatie wil ze niet meer in Tokio hebben. De twee probeerden afgelopen week een atlete gedwongen terug te sturen naar Wit-Rusland... nadat ze kritiek had geleverd op haar coaches. In Wit-Rusland is een dictator aan de macht en zijn kritische mensen hun leven niet zeker. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft drie mensen ontslagen... omdat ze ongevaccineerd op hun werk kwamen. CNN heeft een inentingsplicht. Medewerkers mogen alleen naar kantoor komen... met een coronaprik of prikken in hun arm. Het systeem werkt op basis van vertrouwen. Dus hoe CNN erachter is gekomen dat deze drie niet waren geprikt... is niet duidelijk. Nushka Fontijn gooit de handdoek in de ring. Ze stopt met boksen na 14 jaar. En na de bronzen plak die ze net pakte op de Olympische Spelen in Tokio... Ze ging voor goud, maar werd net uitgeschakeld in de halve finale. Sommige dingen gingen goed en sommige dingen niet. Dus dan heb je het gevoel, ja, gaan we nou lekker of gaan we niet goed? En moet ik nou meer, nog meer doen of juist niet? Uh... Ja, nou ja, het was uh, niet genoeg. Vanaf nu is het vooral binnen fietsen geblazen. Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland gaan over tien minuten van start in de halve finale van de sprint bij het baanwielrennen. Later vandaag zijn er medaillekansen op de atletiekbaan met de 4x100 meter voor de vrouwen en voor Sivan Hassan die de 1500 meter loopt. Het weer er trekken buien over het land, maar tussendoor klaart het lekker op. Het wordt er gaat of 20 en dit weekend blijft het regenachtig. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Herman de hart van de ANWB.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 The you try to get higher, you think you're going insane And You're almost crazy. crazy, really drives you mad, you feel it coming your way. Have a really Dus vier. En dan arrojando a los cerdos Filas de perla Ik ben er dat Lange, hete zomer van ZFM. ZFM FM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM. And soon you'll feel the very I'm looking in you.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 That's my fee. Get back! you play invest in Mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I got gotta get my groove, I got my mind down. Yeah. Do you see the rocks coming from uh, my eye? Walking uh, to the prison, uh, the gym, and just uh, breaking them uh, down. Uh, me and my white so I'm short, dealing gassy color. Any kind of a I think I knew that's why they call me pitiful. This is the man of the land, but it's a me that's a. Appel Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier Pacillant pour une cerise pour ABS, elle voulait qu'on l'appelle venisse, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 Que Tot zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5